De brand op een bedrijventerrein in Moerdijk is onder controle. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En wel is de brandweer nog een paar uur bezig met nablussen. De brand was in een loods van een bedrijf... dat roest- en brandwerende coating voor staal produceert. De topman van Cambridge Analytica is voorlopig geschorst. Het politieke adviesbureau ligt onder vuur... omdat het voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers in handen kreeg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 De Nigeriaanse trainer beticht de club uit de eerste divisie... van illegale praktijken en het schenden van de wet. Volgens Fortuna heeft de trainer zich over een langere periode misdragen... tegenover meerdere personen binnen de club. En de arbitragecommissie doet nu binnen vier weken uitspraak. Het weer nog. Vannacht vooral in het oosten wat mist. In het binnenland kan het glad worden. Daar komt de temperatuur iets onder nul... En morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af en valt vooral smiddags wat regen of motregen. Het wordt dan een graad of 7. Vanaf donderdag wisselvalliger en meer regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Het verkeer heeft nog steeds veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoete Wouden, Rijn, Dijk en Roelevarensveen is de vertraging nog meer dan een uur. Want er zijn nog steeds twee rijstroken dicht omdat ze daar asbest aan het verwijderen zijn. En dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog wel tot drie uur vannacht duren. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Verder is er een ernstig ongeluk gebeurd op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. De weg is daar helemaal dicht. Het is een behoorlijke ravage. Dus ook dat gaat enige tijd duren. De vertraging is al flink opgelopen. Dus verkeer van Venlo naar Nijmegen kan voorlopig beter omrijden via Eindhoven en Den Bosch.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 Al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike-voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Kom 24 en 25 maart naar het e-bike-event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl NPO Radio 1 PNL. Haagse Lobby Extra. Het beste raadslid van Nederland. Met Martijn Begeven. Ja! Goedenavond. Vanuit een uitverkochte Paradiso er staat hier wat op het spel. Het beste raadslid van Nederland. Over een drie kwartier, dan weten we het. De stembussen zijn geopend tot half elf, nog 25 minuten. Kunt u stemmen op wnl.besteraadslid.nl. En dan weten we over drie kwartier, nadat de jury uiteindelijk witte rook heeft laten zien... wie het beste raadslid is. Te weten, de vier finalisten. Dames en heren, En we kijken even wie het meeste publiek en fans meegenomen heeft... Voor de Partij van de Dieren in Amsterdam zit hier Jonas van Lammeren. GELUIDEN. Namens Nida Rotterdam, het raadslid Noordin El Ouali. GELUIDEN. De ChristenUnie uit Middelburg, oftewel Willemien Treurniet. GELUIDEN. En de man uit Hardenberg het CDA-raadslid Rick Brink. GELUIDEN. Nou, de spanning loopt hier op. Er wordt druk getwitterd en gestemd, et cetera. We waren eigenlijk, vlak voor het nieuws en reclame... bij het punt aanbeland dat jullie allemaal even... je belangrijkste wapenfeit mochten opdrennen. Nou, Meneer Brink heeft daar ruim de tijd voor genomen. Zodat we nu pas toe zijn aan de rest. Ik sla even, kom zo bij u. Meneer Van Lammeren, wat is uw belangrijkste wapenfeit? Ja, uh, mensen zouden ze, uh, verwachten de ja-ja-sticker... Uh, waarop uh, mensen geen ongevraagde reclame meer komt... wat ook in heel Nederland uh, wordt uitgerold. Maar het belangrijkste wapenfeit vind ik... en dat is een, een veel meer in het sociale domein... is dat uh, uh, mensen bij uh, opvangcentra... blijven in je lijfhuizen... hun huisdier mogen meenemen. En dat klinkt echt weer een typisch Partij voor de Dieren ding... maar... Uh, het blijkt dat uh, slachtoffers van huiselijk geweld... langer thuis blijven omdat ze hun dieren niet mee mogen nemen. En daar is het Oranje Huis in Amsterdam de eerste die dat doet. En dat werkt enorm positief voor mensen die het huiselijk geweld willen ontvluchten. Ik vind een... een ja, dan mag je zeker afsluiten. applausje. Woehoe! Dit is natuurlijk niet iets wat je als raadslid thuis achter je bureautje uh, bedenkt. Dit, dit, dit haal je op. Dit, dit probleem bij die blijf-van-belijfhuizen of bij die slachtoffers haal je op. Hoe kom je aan dit punt? Hoe vind je zoiets? Ten eerste, ik heb een fantastische fractie. Heel veel vrijwilligers. Maar wij praten met allerlei organisaties. We hebben een spreekuur. Mensen komen bij ons uh, naar de gemeenteraad toe. We hebben elke week gewoon spreekuur... met maatschappelijke uh, organisaties, ondernemers. En dan kijken we gewoon wat het probleem is... en wat wij daarin kunnen betekenen. Ja. Gewoon maar, raadswerk. Maar, maar niet flauw bedoel. maar dat zullen natuurlijk meerdere partijen roepen. We hebben dat laagdrempelig open... open kom maar binnen... Maar het punt is, waarom haalt u dit punt op? Weet u het vervolgens te agenderen en weet u ook resultaten boeken? Want die anderen zullen ook zeggen bij ons dat de deur altijd open... als je wat hebt, meld je bij ons. Ja. Waarom is het bij u? Omdat het niet om partijpolitiek gaat. Wij staan gewoon voor... Planeet, duurzaamheid, verantwoordelijkheid. En dat is waarom wij gewoon redelijk veel dingen... die ook landelijk een ballonnenverbod... Ik, maar je moet ook durf hebben. Ik heb bijvoorbeeld een keer uh, tijdens de kroonswisseling gezegd... ik wil niet dat er 150.000 ballonnen worden opgelaten. Ik wil dat daar een verbod komt. En dan krijg ik tegenstanders zeggen... ja, maar dan mogen kinderen hun ballon niet op, meer oplaten. Dan zeg ik, ja, als naar mij ligt, uh, niet, nee, mag niet meer. Nee. Want dat is gewoon milieuvervuilend, helium wordt verspild. En de, je moet het ook durf, het, durf hebben. Hoe krijgt u het dan voor elkaar? Want als je uw wapenfeit op een rijtje zet... en je zou u niet kennen, of ook nu niet aan het werk zien... zou ik zeggen, wat is het voor een rare zeurpiet met al zijn verbiedingen? Ja. ja. Maar, maar u slaagt er dus blijkbaar in... in plaats dat u dus als een zeurpiet of een zeikert wordt afgeschilderd... Het en dieren en er nog effectmint uh, sorteren om, ook? Omdat als je een kleine partij bent, en dat is wat wij doen, wij onderbouwen alles zo wetenschappelijk mogelijk. En ik blijf gewoon uitleggen, uitleggen, Goed. uitleggen. Nooit zaggerijner worden. Hier is waar ik voor sta. Als mensen morgen op Partij voor Dieren stemmen, weten ze één ding. Wij gaan Amsterdam groen proberen te houden. En hoe meer zetels, hoe groener het hier wordt. Ik ga... Mevrouw Treurnit, ik, ik zag u tijdens delen van het verhaal van heer Van Lammer... zag ik u toch stiekem een beetje neeschudden. <laughs> wat gebeurt er? Oh. Ja, dat deed ik. Je kan heel veel dingen wetenschappelijk onderbouwen. Als mensen een verkeerd gevoel erbij hebben... dan maakt het allemaal niet uit hoeveel wetenschappelijke artikelen je erbij haalt. Het gaat altijd om verbinding, altijd de onderzoeken. En, en natuurlijk help wetenschappelijke onderzoeken wel erbij... maar dat is zeker niet het hoogste. Dus vandaar dat ik waarschijnlijk wat neeschudde. Wetenschappelijke onderzoeken zijn niet het hoogste. Wat is het hoogste van Raasnet? midden in de stad staan, tussen de mensen... en ook in de raadzaal, altijd de ander zoeken. Je, hebt, je kan coalitie of oppositie zijn, je moet het gewoon met elkaar doen. En dat vind ik altijd echt het boeiende, dat het altijd is... de verbinding met de inwoners, maar net zo goed met de raadsleden... of met het college. En dan zegt u eigenlijk dat soms wapengekletter met allerlei feiten staat eigenlijk een praktische oplossing in de weg. Dat hier mijn schuren, Ja, ja. Nee. nee, nee, nee, ik ben niet aan het woord, mevrouw u niet. Nee, in de weg, daar gaat het niet om. Het is inderdaad eerst de verbinding. Eerst zeggen wat het probleem is van... joh, uh, Dave of, of Dini, die kan niet lezen, die kan niet schrijven. We moeten hier wat aan doen. En dan kan je onderbouwen van... Joh, er komen nog steeds kinderen van het VMBO af... die niet kunnen lezen of niet voldoende kunnen lezen en schrijven. We moeten er wat mee. En natuurlijk heb je dan je gegevens nodig. Maar naar mijn idee is het eerst gewoon het simpele verhaal... van Dave, van Dini, Nou ja, noem maar op. En, en deze manier van opereren heeft geleid tot welk belangrijkste wapenfeit voor u? Nou ja, ik had het net over Devendini en, en dat waren mensen die uh, niet konden lezen en schrijven, laaggeletterden. Uh, en dan sta je echt buiten de maatschappij. En voor de Christenunie is dat heel belangrijk. Iedereen mee kan doen, iedereen telt mee, iedereen is waardevol. Dus daar willen wij altijd ons op inzetten. En met laaggeletterden kom je in aanraking met mensen die dat inderdaad dus niet machtig zijn, het lezen en schrijven. Nou, dan heb je eerst heel veel contacten en dan. Uh, nou ja, stel je eerst vragen aan het college... en daarna stel je een motie op. En die wordt dan vervolgens unaniem aangenomen... dat we met elkaar aan de slag moeten om lage letteren te signaleren... en met elkaar aan de slag gaan dat ook die mensen mee kunnen doen. Okay. Meneer Eowali. Um, we hebben in de afgelopen periode vanuit de oppositie... Um, meer dan 100 raadsvoorstellen gerealiseerd. Ik vind het heel lastig te noemen, om één uh, concreet voorstel te noemen... maar laat ik dit zeggen. De afgelopen vier jaar hebben we een uh, nieuwe partij opgezet een uh, emancipatiebeweging heeft NIDA voortgebracht een fantastische partij met groeiende aantal leden uh, echt een paar honderd leden uh, ja, zonder dat we dat voor elkaar hebben gekregen waren, was niet één raadsvoorstel te realiseren dus ik denk hetgene waar ik het meest trots op ben samen met al die prachtige mensen stadsgenoten die uh, de schouders eronder hebben gezet is het realiseren van NIDA ja. tot, uh, uh, nou ja, tot het feit dat ik hier zit dat is gewoon, ik kan het bijna niet bevatten maar het is heel snel gegaan ik denk toch dat we ook even in die zin de, de paarse olifant in de, kast, uh, of in de kamer even moeten benoemen. Uh, dat heeft waarschijnlijk uit uw optiek uh, ongevraagd gebeurd. Maar toch die tweet uit 2014, waarin de uh, gelijkenis wordt gemaakt tussen uh, IS en Israël. Um, daarna het programma Optreden van u in Pauw. Dat is natuurlijk niet gepland in de campagne, neem ik aan. Maar is uiteindelijk wel het meest belangrijke uh, wat over u de partij te vertellen is de afgelopen tijd. Nou, het doet uh, niet een enorm tekort als dat het meest ja. belangrijke is. Nou, het is dus in ieder geval het, het meest nou ja, in het oog buiten al die andere nou, campagneuitingen. Het is niet het meest belangrijke, het is vooral het uh, meest, vind ik, het meest pijnlijke. Uh, omdat ik heb al een paar keer uitgelegd hoe die tweet is ontstaan. Ik denk ook als raadslid heb je ook uh, de rol dat je maatschappelijke thema's kan agenderen. Iedereen doet dat op zijn of haar manier. Maar de context was dat in 2014 een enorme bloedbad werd aangericht in Gaza... Dan wil ik het ook uh, zeggen. Ook. En dat tegelijkertijd een ambtenaar een tweet... ook een tweet ja. had verstuurd. En om die reden werd ontslagen. Later door de rechter. Uh, uh, uh, in het gelijkgestelde dat dat niet mocht gebeuren. En eigenlijk wilden we de dubbele maat uitlichten. Ja. Uh, in die context. Nou, dat is wel gelukt. Dan zien we ook dat die vrijheid van meningsuiting... bijvoorbeeld, uh, niet in uh, gelijke mate... voor iedereen geldt. Terwijl we eigenlijk allemaal Charlie zijn, of niet? Maar u heeft voor uzelf het idee... dat dus het, het, het meten met twee maten vanuit uw uh, perspectief... Dat dat goed nu onder de aandacht is gekomen. Moet je... Nou ja, op een, uh, niet op een uh, bedoelde manier dat het nog vier jaar daarna nog een keer zou worden opgediend. Want dat is gewoon heel gepland gebeurd door een aantal rechtse opiniemakers. Ja. Um, even de andere raadsleden. U hoeft echt niet alles te even tot, maar Het is natuurlijk toch interessant, Ubrink. Dit zijn natuurlijk uh, type ontwikkeling in de raad die u uh, minder heeft in Hardenberg, om het maar zo te zeggen. Ja. Hoe, hoe kijkt u daarnaar als u uw concurrent voor de felbegeerde voor titel in zo'n debat verzeld ziet? Nou, kijk, daar vind ik lastig wel iets van te vinden. Um, u de microfoon ietsje omhoog, dan kun je hem nog beter ja. Nou, daar vind ik lastig wel iets van te vinden. Kijk, um, uh, ik, maar ik, uh, als ik het even bij mezelf hou, ik heb zelf ook ooit eens een keer, maar dat ging over heel iets anders, ook een tweet geplaatst over een evenement bij ons in de stad. En dan pakte het me ook behoorlijk verkeerd uit. En ik stond ook net in de raad. En uh, ja, dat ging over een, over een vogel die zat te broeden. En iemand maakte zich daar heel druk om. En daardoor kon er een evenement niet doorgaan. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar ik heb toen wel geleerd... En was u voor de vogel of voor het evenement? Ik was voor het evenement. Evenement, ja. oké. Okay. <laughs> ja. ja, nee, maar goed. Uh, wat ik toen wel geleerd heb, en hier is geen goed envoud, en fout. maar daar ga ik echt geen uitspraak over doen. Maar ik heb toen wel geleerd van... Uh, uh, als je iets op, uh, uh, op Twitter zet. Uh, ja, daar is geen opvatting bij. Hè? U ziet nu mijn gezicht. U ziet of ik lach of ik boos ben. Of er iets gebeurt. Uh, en toen dacht ik wel even van, hé hey, ho, uh, dan moet ik, ik als raadslid uh, uh, even snel passen. Maar goed, ik ga hier niks van vinden, want ik ken de context niet, ik ken het verhaal nog niet. Uh, dus uh, uh, daar laat ik me even ver van. Uh. Net de politicus. Nou oh, ja, daarom zit ik hier ook toch? Ja, waar. Goed zeker uh. uh, Zeker, meneer Van Lammeren. Ik, uh, ik. Nee, niet een politicus. Ik vind dat als jij dingen op Twitter gooit... Uh, zeker als je een uh, publieke functie hebt... moet je wel vier keer nadenken en je moet verbindend optreden. Um, en ik denk dat je heel verstandig met sociale media... of waar dan ook moet omgaan. En je moet je altijd bewust zijn uh, wat je zegt. Want je hebt gewoon een voorbeeldfunctie uh, te doen. Je wordt uh, gekozen uh, uh, door Amsterdammers of Rotterdammers... of welke stad je vandaan komt. En... Uh, en dan moet je gewoon drie keer beter nadenken voordat je zomaar wat roept. En dat is de verantwoordelijkheid die erbij hoort. En die draag ik met verven. En, maar het, uh, punt uit... dat, het punt is dat hij, meneer Elwali... Uh het niet zomaar wat roept, nog sterker zelfs... in het programma exact. bij Pauw eigenlijk de uitspraak handhaaft... en er nog achter staat dus ja, dat wordt, Dat is dus van een andere categorie. Ja, dat maakt het nog even erger. Want uh, ik ben het inhoudelijk echt compleet oneens... met uh, wat er uh, getwitterd is. Maar hij staat achter zijn uitspraak. Dat moet hij ook zeker doen. Alleen, dat zal nooit mijn uitspraak zijn. Want ik denk dat we moeten verbinden en vergelijk. Ik, uh, ik hou er niet zo van. Oké. Okay. Um, je zou ook kunnen zeggen, even simpel gezegd, als je nou jullie zijn natuurlijk allemaal van vier verschillende gemeentes, je zou ook het, kunnen. Het is wel interessant, want altijd oh, net dan over mag je het voorbeeld. Het Gaat u Altijd net over het voorbeeld dat je als je iets vindt, hè, over die ballonnen en dat kinderen het niet uh, in de lucht moeten laten, dat je hem gewoon moet zeggen, ja, dat is nou jammer voor die kinderen dan, hè? dat is jammer voor die kinderen. Dus je bent wel een beetje dubbel in uw, uh, in nee. uw uh, mening over, over die tweet. Ja, dat is wel Ik zeg ja, mij goed. Kijk, het punt is, het ging hier over schendingen en het ging hier over vrijheid van meningsuiting en een dubbele maat. En ik denk dat je als goede politicus... soms ook heilige huisjes... flink door elkaar moet durven te ja. schudden. Yes. En dat is wat is gebeurd. En daar sta ik 100% achter. Ja, maar dan... Dat, dat is exact wat ik zeg. U staat achter uw tweet. En dat is, is u goed recht. Dat kunt u doen. Maar wat ik zei... Ik zei helemaal niet van dat u uw mening moet veranderen. Helemaal niet. Ik zeg alleen... De tweet die u gestuurd heeft... is verre van mijn mening. Maar dat u uw mening ventileert... Uh, uh, dat moet je doen, dan mag je achter staan. Dat is gelukkig dat is heel goed, uh, uh, goed in dit land. Laten we dat vooral zo houden. Alleen je moet wel nadenken wat je, uh, wat je tweet en heb wat het voor het een ruil je krijgt. Wat gaat dit? Twitter was toen 140 tekens, inmiddels 280, dus je kan al wat meer kwijt. Wat je zei, als je ergens naartoe moet om de context uit te leggen, dan sta je gewoon op achterstand. Twitter is heel kort en krachtig, dat moet je ook zo gebruiken, en je moet het zeker niet gebruiken om hele discussies aan te gaan. Ik denk ga dan gewoon in gesprek. In 2014 viel niemand over die tweet, niemand, omdat iedereen begreep dat er meer dan 500 kinderen weggebombardeerd werden. Nog iets, hè? Nou, nee. ja. Dat is wat is gebeurd. Lees de Amnesty-rapporten, lees de VN-rapporten. Nee dat, dat, nee, nee, dat niet bagatelliseren. Als nee, je ik het is wacht, niet bagatelliseren hebt, dan 500 kinderen in wegbombarderen. Integendeel, het punt dat u maakt dat er toen niet veel commotion over was, is enerzijds valt dat wel mee, ja. dus welkom. En het tweede is, u heeft in de afgelopen jaren, dat is een van compliment voor u, bent u bent veel meer in het oog springend geraakt en veel meer een speler in de Rotterdamse ding. En dus wordt er anders gekeken naar eerdere uitlatingen. Ja, maar het maar het is, is destijds ook commotion over geweest is, die u niet kan ontkennen? Nee, destijds was, viel niemand over die tweet. Wat er nu gebeurt is dat we vier jaar verder zijn los van die context, los van dat moment... Uh, en dan vervolgens met een agenda van rechts... deze tweet wordt opgewarmd, want dat is wat is gebeurd. Het was het CD, het was Weer Duck, het was Carol Brendel... het was Bart Schut, ik noem ze bijna kan Maar de, kan de tweet, de, tweet de foto, de, ja. de afbeelding... Ja. Ja. die is integraal, zonder aanpassingen zoals u in 2014... die u getweet Klopt. heeft, gaat hier nu weer langs. Dus u kunt zeggen, alle mensen hebben dat geretweet, ja. be my guest. Ik heb maar één vraag aan u. Toen ik die programma van pauze zat te kijken en u zat daar... en u werd hiermee geconfronteerd... Ja. Wist u van tevoren dat u het standpunt zou handhaven? Ik, ik vroeg me namelijk af naar u kijkend dat ik dacht: zegt hij dit nu omdat hij ook onder druk gezet wordt, dat hij het toch handhaaft? Of wist u van tevoren wat ze ook vragen? Ik ga nu nog in 2018 zeggen: ik handhaaf het. Nee, ik ben onder druk gezet om het niet te handhaven. Juist. Dus het was volledig mijn eigen afweging. Ik sta 100% voor de vrijheid van meningsuiting. En ook dit. He, dat, is, dat niet handhaven betekent mij willen censureren. Daar pas ik voor. Ja, nee, dat is wel wat de gaande is. Je moet gewoon kunnen zeggen... Ja, lijkt me ook. Dit is echt belachelijk. Zo? Oh? We zijn gek op publieksparticipatie. Zeker, maar... het ...is een van de meest belanghebbende... Uh, ...inzichtgevende momenten in de campagne geweest... ...waar nog steeds zelfs andere partijen ook over napraten. Nee, dat is niet waar... Daar ja, kom ik zo direct naar. Nee, ga we gaan het zien. Um, zeker, dit was in de gemeente. Um, als ik u dan vraag, toch nog even. dan ronden we dit af. Maar het punt even wat u dan daarnaast als uw belangrijkste wapenfeit noemt. Dat, heb ik, dat antwoord heb ik gegeven. We zijn een politieke beweging Ja, dus daar. dat u een partij heeft opgericht die, ja, die het nu goed, goed doet. Samen met anderen die het hartstikke goed doet. Die meer dan 100 raadsvoorstellen heeft gerealiseerd. Die ook enorm, enorm uh, uh, erin is geslaagd om bijvoorbeeld 16 miljoen voor armoede vrij te spelen. Door uh, uh, uh, inderdaad... Um, ja, met hart en ziel voor die Rotterdams in te zetten. Ik heb wel wat meer gedaan. Het meeste wat ik heb gedaan ging gewoon over Rotterdam en Rotterdam. Het ging over socialer, inclusiever en duurzamer maken van die stad. Als het gaat om verbinden, we hebben de mooiste manifestatie in Rotterdam. Georganiseerd naar aanleiding van iets heel lelijks, namelijk de aanslagen in Parijs. Waarbij een rabbijn naast een uh, dominee en een imam en een humanist stonden. met de boodschap: eenheid in diversiteit. Dat is verbinden. Een paar honderd mensen op die plein. Nou, dat moet je voor, voor elkaar kunnen krijgen. als raadslid, als volksvertegenwoordiger. Dat is mij op verschillende manieren gelukt en dat blijf ik ook doen. Maar als er iets gezegd moet worden, zeg ik het ook. Voor bij deze. Als waarvan akker? van acten, waarvan Ik wil jullie alle vier vragen eigenlijk nu weer even in de zaal plaatsnemen. Dan kan je je telefoon gebruiken uh, om namelijk. Nog komende negen minuten op jezelf te stemmen. Dat mag namelijk. Uh, gebruik je daarvoor wnl.besteraaslid.nl. Wnl.besteraaslid.nl. Geef ze alle vier even een tussentijds warm applaus. We spreken elkaar zo. Juist. Dames en heren, ga zitten, ga zitten, ga zitten. Aangeschoven is hoogleraar staatsrecht uitleider de heer Voermans. Geeft u die meteen ook een warm applaus, dames en heren. Goed, dames en heren. De spanning loopt hierop. We hebben nog een uh, 38 minuten. En dan weten we wie het beste raadslid is. Um, meneer Voermans, u heeft een boek geschreven. U bent een liefhebber van de lokale democratie. Mag ik eens vragen om het ietsje stiller, dames en heren. Anders wordt het heel onrustig. Um, u, heeft, um, u bent een liefhebber van de lokale democratie. U schreef samen met Geert en Waling een boek over de lokale democratie. Um, het gek is eigenlijk dat het, het beeld wat er ontstaan is, is dat het democratisch bestel. Ik dramatiseer een tikje, maar piept en kraakt in zijn voegen. De burger wil meer meepraten. Uh, referenda worden hem ook al ontnomen. Met andere woorden, uh, waar koersen we eigenlijk op af? Of zegt u, het valt wel mee. Democratie is bestendiger dan ooit. Um, democratie is altijd onaf. De democratie gaat over hartslag. Zojuist zagen we het hier uh, aan de slag eigenlijk. Um, en en de democratie, als het goed gaat, is altijd omstreden. Uh, dus vandaar, als je het lelijke gezicht van de democratie ziet... Uh, botsende meningen, uh, mensen die het oneens zijn... we willen allemaal graag verbinden... maar waar het even gaat om politieke strijd... dan gaat democratie dus ook goed. En als je kijkt, we hebben er afgelopen acht jaar naar gekeken... hoe gaat het met de democratie in de gemeente in Nederland... gaat het eigenlijk vrij goed. En waar meet u dan goed aan af? Nou, we meten goed af aan uh, de, uh, de cijfers die er zijn. Gewoon de vertrouwenscijfers. Als je vraagt aan... Uh, mensen in gemeente of aan gemeenteraadsleden van goh, hebben jullie nou vertrouwen in democratische instituten en hoe het gaat met de democratie? Dan blijkt dat, uh, en daar steken we internationaal enorm mee af, dat zo'n 70 procent uh, van de Nederlanders erg gelooft in de democratische instituten. Gekke is, het is nog gegroeid ook de afgelopen 20 jaar. Een ander iets wat ik heel opmerk vond is eigenlijk, uh, dus met de vorige kabinet is natuurlijk gedecentraliseerd, hè? dus er is veel meer macht en invloed, maar ook verantwoordelijkheid naar die lokale gemeenten gaan. Toch zie je weinig in de verkiezingen. Ik denk bijvoorbeeld aan een WMO, ouderenzorg, jeugdzorg. Ja. Het zijn niet de hot topics van deze verkiezingen. Ja, ik heb zojuist even op mijn iPhone zitten kijken... zoals u misschien hier in de zaal ook gedaan heeft... naar wat het nationale debat heeft opgeleverd. Daar hebben we het centraal gehad over de afschaffing van de dividendbelasting. Ik weet niet meer in welke gemeente dat nou een centraal thema was. Maar daar zie je dus ja. dat er iets geks aan de hand is... We zitten hier bij elkaar. Ik hoor een aantal mensen, de vier uitverkorene uh, kandidaten... die hebben het over lokale thema's. Je merkt dat het leeft. Het is echt niet zo dat in gemeente lokale uh, politiek niet leeft. Nationaal, uh, als we kijken naar uh, gemeenten, is dat misschien wat anders. Maar uh, wat ik een mooi iets uh, vind, en uh, dat was uh, onverwacht... en daar zullen we politiek heel verschillend over denken... maar in 2015 gebeurde er iets enorms. Een enorme bezuinigingsoperatie met een groot aantal taken... die ...naar gemeente werden gebracht. Dat is onaf, dat loopt nog niet overal goed... ...maar ik heb vooral even naar iets anders proberen te kijken... ...lukte het nou de lokale politiek gemiddeld genomen in Nederland... ...om die taken op te pakken? Was er voldoende kracht, een draagvak, een dynamiek... ...om dat te doen, om dat met elkaar te bespreken? Um, en dat is gelukt, neem ik waar. Er is te weinig geld, er zijn grote zorgen... Het kan. Duizend keer beter. Uh, het, het probleem wordt veroorzaakt door de nationale overheid... omdat ze te weinig geld bieden bij de... Hè, ze doen geen boter bij de vis. Uh, maar als je ziet hoe gemeenten zich daar uh, doorheen slaan... hoe dat gelukt is... dat is een vrij uh, forse prestatie... die al die gemeenteraadsleden die achter zitten... Uh, de afgelopen vier jaar hebben um, uh, geleverd. En daarvoor verdienen ze, denk ik... naast deze vier allemaal applaus. Heel goed, dat krijgen ze onmiddellijk nu, let op. Ja. <laughs> um, we gaan een klein stukje terug in de tijd. De Hendrik-Jan Schoollezing van Elsevier... die werd toen verzorgd door de burgemeester van Rotterdam, de heer Abu Taleb En over de lokale democratie zei hij het volgende. Wie durft van het kleine vissersdorpje... met een megawaterweg te verbinden met de Noordzee? Wie durft dat? Als je teruggaat in de analen van de stad Rotterdam... vind je daar geweldige mooie debatten over megalomaan. Megalomaan, waarom wil je dat? We zijn eigenlijk toch een klein land, waarom wil je dat? Dan zullen we het nodig hebben. Uiteindelijk is op die grote waterweg is de grootste haven van de wereld ooit ontstaan. En dat komt omdat de stad altijd gedurfd heeft groot te denken. Eerste reactie? Nou, bewogen woorden, mooie woorden. Ja? Um, in ons boek, Gemeente in de Gene uh, kijken we verder terug in de tijd... Uh, niet alle steden waren als uh, Rotterdam, uh, zullen we nee. maar zeggen. Hè? Uh, het is, je zou zelfs kunnen zeggen dat in het midden van de 19e eeuw... wij wat laat waren met industrialisatie... omdat we een zo sterke toen al lokale democratie hadden. Uh, maar het is zeker zo dat eigenaarschap... wat burgers in Nederland voelen bij hun gemeente... Uh, is altijd zo sterk geweest dat ze ook hele grote projecten aandurven. Hè? Nederland is echt bevochten op het water. Dat is niet alleen maar een mooi romantisch beeld, dat is letterlijk zo... Uh, we hebben hier overstromingen gehad in, uh, tussen 1100 en 1300. Dat zou eigenlijk eens in de canon van Nederland moeten. Hoe verschrikkelijk hier uh, de overstromingen waren. En wat Nederland daar met elkaar gepresteerd heeft, zonder adel, want die vonden het gewoon niet de moeite waard hè, in Nederland. Uh, wat monniken en wat burgers. En die hebben dit land drooggelegd en uh, gereed gemaakt voor grote dromen, met de Abutale, zou zeg ik maar zeggen. Komen we direct terug. Ik ga uh, een ander fragment inderdaad te horen. Dat heeft te maken met onze halve finalist. Hij had dus net die de laatste vier. Voormalig PVV-Kamerlid Richard de Mos, nu van Groep de Mos in Den Haag. Ook, nou meneer Wali had het net over natuurlijk, zijn partij NIDA, maar dus ook een man die dus helemaal vanuit het niets daar gewoon een partij oprichtte uh, en inmiddels dus een serieuze partij is en ook in de peilingen een fix aantal zetels wellicht kan krijgen. Deze geluiden wil ik graag van hem laten horen. Meer bankjes in de, in de stad. Uh, we hebben een idee dat de postbodes uh, uh, naar ouderen gaat, gaat omkijken. Signaleren en een signalerende functie krijgen. Ja, en we willen voldoende PIN- en brievenbusvoorzieningen, kortom. We moeten zorgen dat de voorzieningen blijven die, die ouderen nodig hebben. Ja, en dat we ouderen daarbij uh, serieus nemen. Toch even dat punt, ik combineer ze even. Eerder al genoemd, ook door de vier finalisten. Even natuurlijk die enorme versplintering. Als je praat over groot denken. Dat je met elkaar ver durft te dromen. Verder dan die vier jaar waar je voor aangesteld bent. Staat zo'n versplintering dat niet enorm in de weg? Wij zijn een land van versplintering. Versplintering is geen probleem. Ik heb uitgezocht, uh, sinds 1918 tot 2018 zitten er gemiddeld genomen uh, meer dan tien fracties in de Tweede Kamer. Wij zijn een land van splijten over dwars. Uh, als je in uh, Nederland. Uh, uh, drie geloven hebt, of je hebt één geloof met drie mensen... dan is dat binnen een week zijn dat twee geloven met één afvallige. Dat, dat doen wij, zo werken wij. Uh, en je kunt zeggen van versplintering is erg. Ik lees het anders. Ik zie democratie van onderop. Ik zie daar meneer uh, Meijer staan. Uh, ik heb de SP geboren zien worden ergens in Tilburg in de jaren tachtig. Dat was van onderop. Dat waren mensen uh, die ergens mee begonnen. Meneer uh, van uh, Nida. Maar die zegt vindt, dat hier zojuist ook. Ik begrijp, Maar u zegt ja. dus eigenlijk de, de oprichting van die nieuwe partijen, dat is eigenlijk een teken van vitaliteit van de lokale democratie. Absoluut. Ja. Uh, ik lees dat zo. Uh, de, de, de grote partijen komen ook sinds 1918 voort uit lokale Bewegingen. Als je de geschiedenis van de SDAP kijkt, dat waren nou, een hele gekke een vreemde clubs die elkaar gevonden hebben. Democratie in Nederland komt meestal van onderop. En democratische vernieuwing, dat is ook wel even eentje om mee te nemen, komt ook vaak via gemeenteraadsverkiezingen van onderop. Er uh, ontstaan nieuwe bewegingen en die dingen dan uh, uiteindelijk nationaal mee. Dat is meestal het normaal patroon van politieke vernieuwing in Nederland. Tot slot, meneer Voermans. Kijkend naar deze verkiezingen. Heeft u een rode draad kunnen ontwaren? Heeft u een... Wat voor een type verkiezing was dit? Um, dat is moeilijk te zeggen. Hè? We gaan in 354 gemeenten iets doen. Dus het maakt nogal uit wat voor thema's er waren. Ik zie wel een paar trends. Uh, dat is toch uh, die lokale partijen, uh, dat die aan het opkomen zijn. Uh, ik zie ook uh, hard voor de publieke zaak, ik zie de harde sneller kloppen... dan in 2014 in mijn uh, waarneming. En dat zie ik allemaal als goed nieuws. Dames en heren, hoogleraar staatsrechter, heer Voermans. De stembussen zijn op dit moment gesloten. U kunt niet meer stemmen. Dat betekent dat alle stemmen nu geteld worden. De jury nog in beraad is. En ik u vast meld dat we zo direct na het nieuws en de reclame... hier twee voormalig winnaars aan tafel hebben. Of te weten de heer Ron Meijer, SP, Jan Paternotte, D66. Woe! Dan gaan wij ons nu klaarmaken voor het nieuws en de reclame. En rond kwart voor elf hopen we u te melden hier live op NPO Radio 1... wie het beste raadslid van Nederland is 2018. NTO Radio 1. En dan nu het nieuws met Micha Koenen. Een speciaal team is nog tot zeker drie uur vannacht bezig om asbest van de A4 tussen Hoogmade en Roelevarensveen weg te halen. Eerder vandaag viel de asbest van een vrachtwagen. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Dit is een nieuwe vrouw die onder een zwijgcontract... over een relatie met Donald Trump uit wil. Karen McDougall, oud Playboy-model... claimt dat ze twee jaar geleden 150.000 dollar heeft gekregen... van een mediabedrijf dat wordt gerund door een vriend van Trump. In ruil daarvoor zou ze moeten zwijgen. De brand op een bedrijventerrein in Moerdijk is onder controle. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Wel is de brand weer nog een paar uur bezig met nablussen. De brand was in een loods van een bedrijf... dat roest- en brandwerende coating voor staal produceert. En er was helemaal niet zoveel mis... met de ontgroening van het Utrechtse Vrouwenkorps... zegt de Universiteit van de Stad. In tv-programma Rambam waren een paar maanden geleden... misstanden te zien tijdens de introductieweek. En volgens de universiteit waren er maar twee incidenten bij het koor. De vereniging krijgt daarom weer subsidie... en mag weer bij de universiteitsfeesten zijn. NPO Radio 1 WNL Haagse Lobby Extra. Het beste raadslid van Nederland met Martijn Begeven. De spanning loopt op. Over minder dan uh, 25 minuten weten we wie het beste raadslid van Nederland is. In een bijzondere uitzending, verzorgd door de omroep natuurlijk WNL... maar ook het campagnebureau BKB en de Volkskrant. Aan tafel twee voormalige winnaars, wiens leven totaal anders was. Je hebt een leven voor de titel Beste Raadslid en een leven daarna. We beginnen met uh, de eerste in de rij. Eerste Beste Raadslid ooit, Jan Paternotte. D66, nu Kamerlid... Um, Vertel even, wat heeft het gedaan eigenlijk met u, de titel? Nou ja, ik uh, werd beste raadslid van Nederland. Vier jaar later werd ik lijsttrekker van D66... en werden we voor het eerst uh, de grootste partij van Amsterdam. Dus ik denk dat dat, uh, ook als Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren vanavond wint... dan is hij waarschijnlijk over vier jaar de grootste in Amsterdam. We gaan terug naar het jaar... Er zit geen D66 in die finale, dus we hier gewoon een... We gaan terug in de tijd. Het jaar 2010, want dat was het jaar dat u won. U kreeg namelijk de prijs van niemand minder dan de toenmalige premier... Jan-Peter Balkende. De battle, beste raadslid van Nederland. De winnaar is... Kloppen. Jan Paternotte van D66 uit Amsterdam. Ja. Even, hè... Het, het, het grappige is, als je interviews ook van u leest... Het is, het is een titel die je eigenlijk ongevraagd zelfs overal terugkrijgt. Dus als je, hè, dus je een artikel in de krant of zo... en dan staat er nou, Jan Paternotte, zo en zo oud en dat... en altijd en ergens in, in 2010 verkozen tot raadslid van Nederland. Dat is niet op te spinnen, zou ik zeggen? Nee, dat gaat nog 60 jaar zo door. Dus dat is absoluut ja. uh, dat is geweldig. Ja. Ja. U wisselt een beetje beste raadslid en kroonprins. Daar, daar, daar wisselt u een beetje mee, geloof ik, af en toe. Hè? Nou, dat laten horen we eigenlijk al een jaar niet meer. hoor. Dus nee. dat, dat gaat heel goed. Dat maar goed. maar uh, het is wel zo, ik ben natuurlijk inmiddels kamerlid. Maar Rolmeijer hiernaast me, die is gewoon nu de baas van de SP. Dus die is nog veel verder gekomen. Ja, uh, Meijer, want uh, u was de tweede in rij. Vanavond wordt de derde bekendgemaakt. Wat heeft het met u gedaan? Ja, wat u zei, het leven totaal veranderd. Uh, nee, dat viel wel mee. Uh, uh, nou ja, je krijgt er meer aandacht mee, dat is goed. Ik, ik heb ook destijds meteen gezegd dat een raadslid uit Heerlen kun je niet vergelijken met een raadslid uit Zutphen of uit Amsterdam. Dus ik vind het vooral van belang dat er aandacht komt voor uh, de lokale democratie. Ja. Omdat, zoals uh, meneer Voelmans net al zei, ja, daar wordt ontzettend veel werk verricht voor, voor uh, En ja, daar mag ook heel veel aandacht voor zijn. Ik vind dat het, uh, uh, uh, dat het, uh, nooit genoeg zou kunnen zijn. Nee. Maar we hebben natuurlijk ook gezien... hoe kijkt u naar die discussie die we eerder op de avond hadden... over dat dus eigenlijk die landelijke kopstukken vaak in de schijnwerp van de lokale helden zijn gesprongen? Ja, ik heb daar niet zoveel problemen mee... omdat ik vind dat het een met het ander te maken heeft. Ik bedoel, de decentralisaties en ook de terechte kritiek... dat er te weinig geld bij zat in het vorige gesprek... Ja, landelijke politiek heeft met lokaal te maken. Dus doen alsof het een niks met het andere te maken heeft... dat is echt flauwkul. Ja. Dus het is niet zo raar dat... Uh, we willen dat landelijke politici weten wat er lokaal gebeurt... dan is het niet zo raar dat die landelijke politici... ook een rol spelen bij de lokale verkiezingen. En even toch, hè, je, je krijgt dan die titel... beste raadslid van Nederland. Reageert je omgeving bijvoorbeeld in de raad ook anders op je? Daar heb ik in ieder geval nooit iets van gemerkt. Uh, en, en dat is maar goed ook. In de, raad, in de raadzaal, ik ben nog steeds raadslid. Ik ben ook nu verkiesbaar... omdat ik me enorm verbonden voel met mijn stad en met de mensen in die stad. En ja, in die raadzaal, uh, daar uh, ga je het gevecht aan... op uh, idealen, op waarden. Ja, en daar... Uh, het is prachtig dat je in 2014 tot beste raadslid werd uh, uitgeroepen. Maar daar strijd je met je argumenten... met je retoriek... Uh, en met idealen en met waarden. Ja, ik merk wel dat je nog een vaker... Uh, eventjes stevig wordt aangepakt. Want er denken mensen van... Uh, die denken natuurlijk dat hij het beste raadslid van Nederland is. Dus daar gaan we dan even hm. extra vol op. Wat natuurlijk op zich in die zin prettig Want dan heb je wel de aandacht en het debat waar je precies, dan heb je weer alle ruimte om te praten over onderwijs... over uh, duurzaamheid, over andere dingen die D66 belangrijk vindt. Tot zover de brochure. Um, um, maar even, um, als je nou bij spreekt mensen die ook raadslid willen worden... of misschien wel nu op een lijst staan. We hebben net een mooi verhaal gehoord ook van Jonas van Lammeren. Dat, dus, dat een effect is dus mensen die dus wel of niet in een blijf van mijn lijf huis komen... met het wel of niet menen van een huisdier. Die hebben ook soms te maken met, met, met dat je een, een, iets moet vinden... waar je het verschil op kan maken. Ja, hoe, hoe kun je er iets over zeggen? Nou, ja, Jonas van Lammeren, misschien meteen een mooi voorbeeld. Je kunt natuurlijk gewoon als raadslid... krijg je meteen een enorme stapel stukken thuisbezorgd. Uh, dan kun je het hele weekend kun je die gaan lezen. En je kunt dan een soort adjunct-wethouder zijn... die je een beetje meekijkt en die over elke pagina een vraag gaat stellen. Hartstikke nuttig. Maar ja, uiteindelijk maak je het verschil met de ideeën die je zelf op de agenda zet. Uh, van Lammeren, die is gekomen met die, die, nee, uh, die ja-ja-sticker... Hij heeft uiteindelijk een hoop papier geschild in Amsterdam. Een D66-wethouder Duurzaamheid heeft dat kunnen uitvoeren. Heel goed idee. Op die manier moet je het verschil maken. Uh, alleen dat doe je dus niet als wat heel veel raadsleden doen... vooral vergaderen en stukken lezen. ja, maar dan, Voordat je het weet, als je even niet oplet... word je gewoon bedolven onder papierwerk... Ja. Dan kom je dus niet eens toe aan het naar buiten gaan... en die problemen opvangen die je zo nodig hebt. Ja, nou ja dit, dat zou ik vooral niet doen. Uh, la, laat ik eens een bisschop citeren, ik als SP'er. Uh, <lacht> namelijk uh, Augustinus, uh, een hele oude bisschop. Uh, en die zei... Hoop heeft twee prachtige dochters woede over hoe het nu gaat, over onrecht... en moet om daar iets aan te veranderen, om dat niet zo te laten... En Ik zou maar die ik... tweede dochter gaan. Nou ja, maar dat vind ik dus mooi. Hè? Want die woede, daar is niks mis mee. Die, om, die tref je als je de samenleving ingaat. Als je huis in huis gaat, zoals wij dat doen. We hebben de afgelopen jaren met 1 miljoen mensen gesproken als hele partij. Uh, maar als je die woede niet omzet in moed... Ja, dan zal het ook nooit hoop worden om zo te stellen. En dat is voor mij wel leidend bij... Uh, binnen een bischop. Uh, <laughs> leidend bij, uh, bij uh, hoe ik mijn, uh, mijn volksverdering uh, rol uh, oppak. Hoe zien jullie dat voor jezelf? He, we hebben het eerder ook vanavond gehoord... Dus dat er eigenlijk steeds meer lokale partijen uh, komen. En, en meneer Voermans vindt dat een teken van vitaliteit van de lokale democratie. Maar dat betekent ook dat er dus minder interesse is... in die landelijke partijen waar jullie dus van zijn. Hoe verklaar je dat voor jezelf eigenlijk? Dus dat er steeds meer behoefte is... Eigenlijk zou je, als ik het heel scherp zeg, zou je kunnen zeggen... dat ze eigenlijk de verhalen uit Den Haag minder vertrouwen... dan iemand die dicht bij je staat uit het dorp. Ja, ik heb altijd, ik heb altijd een hele rare discussie gevonden. Ik, ik woon ook gewoon in Grasbroek in Heerlen. Dus ja, lokaler kun je niet zijn, zeg maar. Uh, en ja, ik, het, het zijn ook vaak afsplitsingen. Ik bedoel, het is prima. Uh, iedereen kan, we hebben nauwelijks een drempel in dit land. Dat dus vind ik gezond aan onze democratie. Uh, tegelijkertijd zijn het ook heel vaak afsplitsingen. Uh, van vaak rechtse partijen. Dus uh, ja, laat mensen daar wel goed over nadenken. zou ik wel zeggen. En je ziet er niet alleen meer lokale partijen. Je ziet ook steeds meer landelijke partijen. We hebben er nu 13 in de Tweede Kamer. Dus ah. ja, dat, dat betekent dat je minstens vier partijen. En soms wel meer nodig hebt om een keer een meerderheid te halen voor een voorstel. Dus het vo laat volgens mij vooral zien dat mensen steeds meer uh, ja, een partij opzoeken die echt het allerbeste bij hen past. Maar het probleem is als mensen echt blijven hangen in dat eigen gelijk. Dan kun je op een gegeven moment niet meer goed het land besturen. Meneer Meijer, we gaan ook bij u terug in de tijd. We gaan namelijk naar uw bekendmaking als beste raadslid. En dat werd niet door de premier gedaan, maar wel door een minister... namelijk minister Plasterk. Charismatisch, inspirerend, zeer bedreven in het politieke handwerk... activistisch politicus en bestuurlijk effectief... het beste raadslid van Nederland 2014 is Ron Meijer hier. Het woord effectief valt vaak bij u, hè? als compliment. Echt waar? Ja. ja, ja, ja. Okay, nou, Niet van de bisschop, maar gewoon van mij. Ja, ja, ja, ja, precies. Ik hoor het. Um, ja. Even. Um, jullie hebben deze vier kandidaten gezien. Jullie spelen geen enkele rol in de jurering. Dus je mag vrij uitspreken zonder dat het effect heeft. Um, de stembussen zijn zelfs al dicht. Als je deze vier kandidaten ziet... Wie mag eens eerst ja, ik ken ze nog niet, maar ik vind de naam treur niet prachtig. Ja. Uh, ja. Ik vind Van Lammer bij de Partij van de Dieren fantastisch. Ja, ja. Uh, dus ja, ik bedoel ik... Het mag ik, een tandje inhoudelijker. Mag. Uh, zeker, maar ik heb er nog weinig van gezien. Dus ik laat me nog graag okay. uh, in de komende minuten inspireren. Oké, okay, meneer nou ja, Ik hoorde vier mensen die vooral willen vertellen... over wat ze in hun gemeente hebben gedaan de afgelopen jaren. En dat vind ik mooi. Uh, want uiteindelijk is dat uh, wat raadsleden willen doen. Je willen een verschil maken voor je eigen stad, voor je eigen dorp. Uh, en die willen helemaal niet alleen maar over landelijke politiek hoeven praten. En dat gebeurt toch nog te veel. Nou ja, je zag vanavond ook bij het NOS debat dat er dan heel veel uh, landelijke thema's in komen. Wonen bijvoorbeeld is iets. Daar gaan de gemeentes over. Hè? Wat voor huizen gaan we bouwen? Welke afspraken maken we met woningcorporaties? Uh, de zorg hoe we dat organiseren. Dat zijn echt dingen waar gemeentes over gaan. Het zou natuurlijk mooi zijn als de debatten over de gemeenteraadsverkiezingen ook over die thema's gaan. Jij ja, mee? Ja, nee, eens. Ik bedoel, het gaat ergens over, hè. Uh, uh, zoiets als uh, het herinvoeren van schoolzwemmen, ja, dat is echt cruciaal. Ik kom uit een regio waar uh, bijvoorbeeld 27% van de kinderen niet naar de tandarts gaat. Niet omdat uh, dat niet betaalbaar is, want uh, kinderen zijn tot een 18e mee, gratis verzekerd, Maar als de ouders niet gaan, omdat ze niet kunnen betalen, nemen ze de kinderen niet mee. Daar kun je dus lokaal wat aan doen. Je kunt dat lokaal kun je dat collectief organiseren. Kortom, ja, dit zijn niet zomaar verkiezingen, uh, het gaat echt ergens over. Mooie laatste woorden. Dames en heren, geeft u de twee voormalig winnaars een warm applaus. Ron Meijer, SP. Jan Paternotte, d 60 Ja, we gaan wisselen. We gaan wisselen. Ik wil heel graag de vier finalisten terug aan tafel. Want, dames en heren, ik kreeg net het belanghebbende signaal... dat de jury eruit is. Wij gaan ons klaarmaken voor de winnaar 2018, beste raadslid van Nederland... Gaat u allemaal weer op dezelfde plek zitten? De heer van Lammeren, kom maar dichterbij. Mevrouw ja. Treurniet, de heer Ouali. Ja. ja, er worden allerlei camera's nu. Heel goed. Zit mijn haar goed? Haar zit goed. Altijd. Dit is het moment dat u wat foto's nog kan maken. Ja, dus u, u kunt, u, u, aan de stemming valt niks meer te doen nu. Dus, de, de dingen zijn gesloten, uh, maar toch even. Mevrouw Treurniet, hoe is de gemoedstoestand? Ja, prima. Ik moet zeggen, ik vond het spannend. Je weet niet goed wat je moet verwachten. En dan zit je hier en je denkt, ja weet je, het is ook weer leuk om over je werk te praten. Leuk om mensen te ontmoeten en leuk om mensen te spreken. Dus uh, prima. Heel ja, goed. Meneer Brink, u gaf aan het begin aan. De eerste target was Paradiso halen. Ja. U was binnen. En ja. u zei meteen, nu verleggen we de doelstelling. Winnen. Ja, dat heb ik o, gezegd, hè? Hoe is het gemoed, Susan, nu? Nuchter. Nuchter? Nuchter. <lacht> ja. ja Net, Net als aan het begin van de avond. Ja, met moeite, hè? Het loopt wel ja, een beetje op. Het gaat steeds beter. Ja, ja, ja, ja, ja. ja Meneer Aowali, hoe is u? want dit is, wordt nu echt spannend. We gaan de laatste vier, zijn jullie zijn de top raadsleden van Nederland. Nu gaan we echt richting de winnaar. Ja, nee, ik ben, ik, ik ben enorm dankbaar dat ik hier mag zitten, allereerst. Degene die me genomineerd hebben en, degene, en de jury ook, natuurlijk. Um, maar ik vind het jammer om gereduceerd te worden tot één tweet. Dat, dat, als dat blijft hangen, dan vind ik het jammer. Maar voor de rest, want ik zit al acht jaar in de gemeenteraad van Rotterdam. Acht jaar met hart en ziel. Dan zet ik me in. Wil ik ook blijven doen de komende vier jaar. Dus als dat het enige is wat blijft hangen, zou het jammer zijn. Maar ik hoop dat het in de breedte nog, uh, nog een keer mensen in hun eigen tijd uh, goed kunnen graven en zien wat voor mooie samen in Rotterdam gebeurt. Waarvan van het? Ja. Meneer van Lammeren, een paar minuutjes dan weten we het. Ja, en uh, nou, het gaat ergens over, want de heer Paternotte heeft natuurlijk een goed voorspellende gave. Als ik vanavond <laughs> win, zijn wij over vier jaar de grootste en dat zou echt de verademing van Amsterdam zijn. Dus... Uh, <applaus> ik, ja... En voor de planeet ook. En ik ben eigenlijk nooit uh, uh, zenuwachtig voor een debat, maar dat hebben jullie dan toch wel goed voor elkaar gekregen vanavond. Dus uh, mijn complimenten. Ik zal het doorgeven aan de gehele redactie. Uh, dames en heren, ik zeg toch nog even, ook voor de mensen die nu zitten luisteren en die de afgelopen dagen ook even de problemen rondom de verkiezingen hebben meegemaakt. Uh, we gaan direct luisteren naar de jury. Uh, die gaan ons vertellen uh, wie de winnaar is. Volgens mij gaan we zelfs wel ook horen wie de nummers 2, 3 en 4 zijn. Nog sterker zelfs, daar komt een jurylid deze kant op. Daar weer, Marike Smits, geeft hem een warm Heer. applaus. We krijgen alleen de nummer één. Ik ga jou deze microfoon geven. Let op. We wachten nog op één iemand. Kijk eens aan. En, en komt hij er nu aan, of is hij van de spanning naar de wc uh, gevlucht? Hij komt, <coughs> hij komt eraan. Dames en heren, ik herhaal toch nog even, dat mensen ook goed weten hoe dit nu uiteindelijk tot stand gekomen is. Wat er dus gebeurt is eigenlijk een kwart van de eerder gemaakte stemmen aangevuld met de nieuwe stemmen... als in de stembus die vanavond dus weer uh, een klein uur openging. En dan de overige helft is dus de jury... die dus nog nu nog niets kan zeggen, maar dus nu wel tot een conclusie gekomen is. En we blijven nu een beetje richting het gang. Wie, wie wachten we eigenlijk, mevrouw Smits? John Bell. John Bell. het is niet onbelangrijk dat hij ook yeah. uh, uh, hier is. Uh, en dan weten wij dus wie het beste raadslid van Nederland is. Komt hij er nu aan, of het is wel... Hij uh, bouwt een eigen spanning, bouwt hij volgens mij ook op. Roffeltje ruffel gaan we doen. Ja. We gaan... Wat zeg je nou? Kijk aan. Daar komt hij aan. Dames en heren. John Bell. Hey, hey. Dit is het moment. We gaan dat doen? Ik denk dat het handig is dat u eerst gewoon is... Spannende wijze bekendmaakt wie het beste is van Nederland is. Nee. En daarna zijn we razend benieuwd natuurlijk naar het juryrapport. Wie mag ik het woord geven? Mij. Marieke, Heel goed. Nou, Marieke. ik begin allereerst... Dus u zag ons uh, daarnet hier naar binnen komen rennen. We hebben echt tot het allerlaatste moment... Het was... Nee, het is, het is niet dat het dit hier cliché te zeggen. Het was heel erg spannend. Dat zeggen ze allemaal. Dat zeggen ze allemaal. Maar het is echt het geval geweest. We hebben heel, heel, heel lang hier van tevoren al over uh, in beraad zijn geweest. En uh, ook op dit moment. Dus het was echt net besloten dit. En ik heb hier Jean Bel naast me die uh, eigenlijk even per kandidaat gaat toelichten... Uh, wat eigenlijk ons juryrapport over jullie allemaal is. Dus bij deze Jean Bel. Ja. Ja, dank, dankjewel. Het is uh, voor ons het makkelijkste om eerst eens even te iets te zeggen over uh, alle vier de ka kandidaten. En, en dan het momentum ook een beetje op te bouwen. Ik weet niet, hebben we de drommels klaarstaan? Nee, ja, uh, uh, Allereerst uh, zou ik uh, uh, willen beginnen bij, bij, uh, bij Willemien. Willemien Treuniet uit Middelburg. Zij is de, de personificatie van haar dossier. En, en dat merk je niet alleen in de raadzaal, maar ook daarbuiten. Ze, ze zet zich niet alleen in met moties en amendementen... dus echt het gemeentelijk beleid... maar ze gaat ook naar buiten om verhalen op te halen... en daar dingen voor elkaar te krijgen. Dus de, als, als er iemand is die, die volk en vertegenwoordiger... aan elkaar weet te koppelen, dan is dat wel Willemien Treurnit. Dus we niet ook jullie hartelijk applaus. APPLAUS als je ooit een keer in de, de pispot in Hardenberg bent... de bijnaam van het gemeentehuis... Dan, uh... heel veel namen voor. Ja, er zijn heel veel namen voor. Maar, maar deze winnen de verkiezing. sorry. Uh, dan, uh, dan valt je één ding op als je die raadzaal binnenloopt. En dat is het vrolijke karakter van Rink Brink. Hij is daardoor toe in staat om, om veel aandacht te vragen... Voor zijn, voor zijn standpunten, voor zijn dossier. En het is een vastbijter. Je zou het niet zeggen als je hem vriendelijk hoort praten in de raadzaal. Maar hij zal geen dossier loslaten. En daarom kreeg hij dat jeugdlintje voor elkaar. En daarom ging iedereen mee akkoord... En daarom was Hardenberg de meest toegankelijke uh, gemeente van het land. Omdat hij hard werkt, Rick Brink. Ja. Noordine Wali richtte vier jaar geleden een nieuwe politieke beweging op. Die groeit, hij zei het net zelf al. En dat zien we ook in de stemmen terug die zijn uh, massaal naar, naar El Wali gegaan... heeft daar een fantastische campagne gevoerd. Het is een uitstekende campaigner, maar ook een zeer effectief raadslid. Honderden voorstellen erdoor gekregen... in een moeilijke en lastige politieke constellatie. We hoorden het net al in het gesprek voor deze uitzending. Een gepolariseerde gemeenteraad van Rotterdam. En dat hij daar samen met een collega altijd stevig raadswerk heeft weten te voeren... maar ook aandacht geeft voor een boodschap buiten de zaal. Mensen aan zich weten binden die nog nooit eerder de politiek interessant vonden. En dat is een ontzettend groot compliment waard voor Noorden Wali. Ze zijn allemaal effectieve raadsleden en dat is ook Jonas van Lammeren. Hij heeft zich als eenmansfractie op een plek weten te wurmen... waar hij strategisch het verschil uitmaakt. Het muntje valt soms om en dan valt het om bij de Partij voor de Dieren. En als dat muntje omvalt, dan weet je één ding zeker. Er is één raadslid die zijn huid ontzettend duur zal verkopen... en er het maximale weet uit te krijgen. Daarom heeft hij voorstellen voor elkaar gekregen... die niet alleen impact hebben in Amsterdam... zoals de ja-ja-sticker... maar impact zullen hebben op het hele land. En dat maakt hem niet alleen een strategisch slim politicus... maar ook iemand die staat voor een bepaalde ideologie... hard voor zijn zaak... en hij zal het je laten weten ook... op het moment dat je met hem rond de tafel zit. Jonas van Lamberen. Het is voor ons ontzettend moeilijk geweest om een keuze te maken... Uit, met name uit deze twee laatste kandidaten. We hebben overwogen om een muntje op te gooien. Want het is ontzettend moeilijk om mensen die zo ontzettend veel van stijl verschillen... in verschillende gemeentes met elkaar te vergelijken. Dan moet je dus gaan afwegen op verschillende onderdelen. En één onderdeel is, heeft onze voorkeur naar uitgegaan... en dat is het strategisch manoeuvreren in de Raad. En er was er één daar echt de beste in. En dat was Jonas Verlammen. Ja. En zo'n prijs hoort te worden uitgereikt door uh, de, de man die hem vier jaar lang vast heeft mogen houden. Dat is Ron Meijer. Dames en heren, en wacht even. Ho, ho, ho, ho. Dit gaat te snel. Omlopen. Omlopen. Hier, kom maar. Omlopen. Die kant op. Zo, zo, zo. En daar midden gaan staan. Daar. ho, oké. Zo. Goed, dames en heren, dan gaan we natuurlijk nu het plechtige moment. Ja, ja dan mag ik... Dames en heren. Beste raadslid 2018 is geworden Jonas van Lammeren... Partij voor de Dieren Amsterdam. Ja! Juist. Eigenlijk wil ik u vragen, meneer van Lammeren even omlopen... en dan hier weer komen zitten via het podium. Heel goed. Ik heb de vraag waar ik de hele middag me op voorbereid... namelijk nu kan stellen. Wat gaat er nu door u heen? Dat... Wij morgen drie zetels gaan halen en daarmee de VVD uit de coalitie in Amsterdam halen. Dat gaat door mij heen. Oh! Voor een groener en sociale Amsterdam. En wat ik erg prettig vind, de partijen hier naast me staan daar ook voor. Dus voor de mensen die luisteren en niet in Amsterdam wonen, er zijn hele goede andere kandidaten en die verdienen ook een steun. Dankjewel. Heel goed, daarvoor. Ik vraag toch even uh, een paar reacties. Uh, meneer Brink ik begin bij u even. U had als doelstelling natuurlijk toch uh, uh, uiteindelijk om te winnen. Ja. Kunt u leven met deze winnaar? Nou ik ben ook een hele goede verliezer dus ja. absoluut. Volgens mij hebben we een terechte winnaar. Uh, geweldig. Fantastisch. Gefeliciteerd. Ja, geef deze fantastische finalist nog een keer een applaus. Rik Brink. <applaus> meneer Eilhaar, ook uw eerste reactie. Nou, van harte gefeliciteerd allereerst. Uh, het is je van harte gegund. En ik wil vooral uh, al die kolibries bedanken. Die, uh, die uh, prachtige mensen die de moeite hebben genomen om die stem uit te brengen. Het zijn er heel veel geweest. Uh, al die mooie mensen die vanuit hun huis, in de wijk, op school, op hun werk... een wereld van verschil willen maken. Positieve bijdrage willen leveren. Dank jullie wel. Voor jullie doe ik dit ook. Noorin el Ouali, Nida Rotterdam. Dankjewel. Applaus. Mevrouw Treuniet, ChristenUnie Middelburg. Ja, precies. Hartelijk gefeliciteerd met deze mooie titel, beste raadslid. Ja, het was een feest om mee te doen. Heel die strijd steeds. Allemaal stemmen, heel veel mooie contacten. Dus het was ontzettend leuk. Hartelijk dank voor de organisatie. Bij deze. En ik wil u alle. Ja. En ik wil jullie eigenlijk alle vier bedanken... want met mensen als jullie hebben we, denk ik, het raadslidmaatschap... Uh, uh, eigenlijk de aandacht gegeven die het verdient. Een aandacht die het nog heel lang ook verdient. En ook een aandacht die uiteindelijk zou moeten resulteren... tot het nog bestendiger maken van nog meer raadsleden... nog meer mensen die denken, ik kan die stap maken... en dat ze dan niet vroegtijdig de raad hoeven verlaten. Dus laten we het een warm pleidooi noemen voor uh, alle raadsleden in Nederland... met als winnaar Jonas van Lammeren, die Partij van de Dieren Amsterdam. Goed. Uh, heel even. Morgen zijn er nog wat andere stembussen open. Namelijk die van de verkiezingen. Niet onbelangrijk. Meneer Brink, ik begin bij u even. Wat is uw dagprogramma morgen? Wat gaat u doen? Nou, we gaan morgen vroeg... Uh, uh, ja, het is nog een lange rit naar huis. Dus ik ga morgen toch uh, tot een uur of negen slapen, denk ik. Ja, en dan gaan we naar de stembus. We hebben nog uh, campagneactiviteiten voor het CDA bij ons in Hardenberg. Dus uh, we gaan toch nog even proberen om toch nog even die laatste stemmers naar uh, het stemlokaal te krijgen... en dan ook uh, dat uh, het goede vakje wordt aangekruist. Heel goed. Meneer uh, meneer en voor Wali, de rest van morgen gaat het gemeentehuis hè, naar de pispot, hoor ik net. Dus ja. dat gaan we doen. Maar die kent u nog niet, die bijnaam, de pispot? Nou, ik ken de Bijenkorf. Ik ken... Uh, <laughs> ja, maar. Ik ken heel veel bijnaam. Oké. Okay. Meneer Wali, hoe ziet uw campagne dag uit morgen? Uh, morgen ga ik eerst uh, mijn zoontje wakker knuffelen, naar school brengen. Daar uh, eerst mee te beginnen. Uh, en ik denk vervolgens uh, ja, al die vrijwilligers die toch echt... Uh, door weer en wind al deze dagen dag in dag uit op straat hebben gestaan. Ik hoop dat ik daar ook nog even schouder, uh, aan schouder mee kan staan. Mijn stem uitbrengen en dat was het wel. All mevrouw Treuniet. Nou, we hebben een vier jaar campagne gevoerd. Dus zoals we het afgelopen vier jaar hebben gedaan... gaan we het ook gewoon morgen doen, de gewone dingen. Mijn zoontje gaat heel laat naar bed straks... en ik hoop dat hij morgen nog een beetje wakker wordt. Om school te, <lacht> Dan breng ik hem naar school en de gewone dingen. Dat lijkt me heel goed. Is die de klap een beetje te boven? Volgens nee. mij wel, dan ik heb een duimpje in de lucht. Goed dat je er bent, jongen. Heel goed. Uh, ja, meneer Van Lambrouw, ja, bij, bij natuurlijk enorm feesten en uw kaart te verwerken van een fantastische nacht die nog lang zal duren, neem ik aan vanavond. Wat gaat u toch nog even tussen de bedrijven doen morgen? Ik uh, ga vanavond nog posters plakken in Amsterdam, zodat uh, mensen morgen de juiste keuze maken. Dan ga ik morgen gewoon naar mijn werk, want dat hoort bij raadslid. Je doet dat dan vaak naast. Dan ga ik smiddag stemmen en s'avonds gaan wij gewoon met alle vrijwilligers een feestje vieren, no matter de uitslag. Ik heb nog, ik heb toch nog even, ik kan het toch niet nadenken, even door te gaan. Ik kom even nog toch even op de strategische punten. Meneer Wali, ik had gisteren een debat in Rotterdam, uw stad. Het gekke is dat zowel links als rechts geen meerderheid hebben. Het moet iets met het midden worden. Voelt u kansen? Nou ja, laat eerst de Rotterdammer uh, okay. gewoon uh, de stem uitbrengen. Dan kijk we wel hoe die nieuwe raadsverdeling eruit ziet. Uh, voelt u kans? Ik zie het niet als kans, ik zie het als verantwoordelijkheid. Ik voel een verantwoordelijkheid voor Rotterdam. Dat is belangrijk en ik hoop dat iedereen er zo in staat. Niemand is groter dan die stad. Politiek is in essentie samenwerken. En het gaat om welke richting willen op. Iedereen die socialer, inclusiever en duurzamer wil. Daar sta ik uh, schouder aan schouder mee. Yes. Zo, zijn wij aan het einde gekomen van een enerverende verkiezingen... met dus een heldere winnaar, de heer Jonas van Lammeren, Partij voor de Dieren in Amsterdam. Wij feliciteren hem. Wij danken alle uh, kandidaten, natuurlijk de over drie finalisten... voor hun uitmuntende bijdrage. Wij danken u voor het luisteren. Dit was onze bijzondere uitzending live vanuit Paradiso... waar een dol enthousiast publiek nog steeds helemaal losgaat hier. Let op! Morgenochtend om 7 uur is de omroep weer natuurlijk weer met Goedemorgen Nederland op NPO 1. Onder andere dan te gast, vicepremier Keizer Ollongren en ook weer Duk. Zometeen het oog op morgen. Dit was hem Tot zover vanuit Paradiso. Morgen allemaal naar de stembus. Dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.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 dag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hm. Ach. Om te stemmen heb je je stempas en ideebewijs nodig. Dus zorg dat je ze niet vergeet. Want elke stem telt. Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook het Gewandhausorchester Leipzig en Andres Nelsons met Tsjaikovski's Pathetique op 25 april. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Bimond en van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau, maar ook hier bij een klant in Nijmuiden. Dankzij KPN hebben ze hun kantoor overal bij zich